titel voor vandaag, in het licht. Er is een woordje weggevallen denk ik. Wandel in het licht. En wat zie ik? Ik zie een totale zonsverduistering. Is het dan mogelijk om in het licht te wandelen? Is het dan mogelijk om in het licht te wandelen als er een totale zonsverduistering is? Nou, niet zozeer in het licht van de zon. Maar wel in het licht van het woord. En wie, heeft, wie is het niet ontgaan? 20 maart, jongsleden, was er een totale zonsverduistering in het noordelijk halfrond. Wie is het niet ontgaan? Niet hè? Wie is het wel ontgaan? Wie heeft het niet geweten? Iedereen heeft het geweten. Ik heb het de hele week op de radio gehoord. S'avonds was het op de televisie. Iedereen heeft het geweten. En toen dacht ik, wacht eens even. Er is een tekst dat zegt... Er zal een teken zijn van de zoon des mensen... vanuit het oosten naar het westen. Er zal, en dan staat er in onze Bijbel een bliksem. Maar bliksem is vertaald uit het Engelse Bijbel. Lightning. Maar eigenlijk is het gewoon licht... Het licht dat uit het oosten naar het westen gaat. En dat kan alleen maar de zon zijn. Zou dit het teken kunnen zijn dat iedereen op deze aarde ervan op de hoogte was? Niet. Nou, ik weet het niet. Ik weet het echt niet hoor. Maar het zou kunnen zijn. Want de Bijbel spreekt over... Verduistering van de zon, manen die bloedrood worden, manen die, de maan die zijn schijnsel niet meer zal geven, de sterren die zijn schijnsel niet meer zal geven en de zon verduistert. Spreekt de Bijbel meerdere keren over. Zou het kunnen zijn dat dit teken een van die tekenen zijn die de Bijbel aangeeft? Zou dat kunnen zijn? Volgend jaar, 2016, is er weer een totale zonsverduistering. Ergens in augustus. In 2017 is er ook een zonsverduistering. Ergens in juli. Maar wat was er nou zo bijzonder op 20 maart? Het was een feest. Het was, het, het was een feest. Het was het begin van het nieuwe Bijbelsjaar. Op die dag was het de equinox. Het eerste waarbij de, waarbij de aarde evenwijdig aan de zon was. En een nieuw jaar begon. Volgens de Bijbelse kalender. Volgens de Babylonische kalender was het ook één Nisan. Die dag erop. 21 maart. En volgens de zon... 21 maart begon het nieuwe jaar. 2000, wat zeldig zijn, de, de, de Joodse kalender zegt 5.770. Misschien wel het zesduizendste het jaar. Want de judeërs weten ook dat er 225 dagen of jaren missen in de kalender die ze gebruiken. Nou, wie sprak er het eerst over een zonsverduistering in de Bijbel. Dat is Jesaja? Jesaja 13, vers 1. Ik pak er even mijn Bijbel bij, want hier staat niet alles op de screen. Ik heb gesproken over Jesaja 11. U weet wel, Jesaja sprak en profiteerde over de komst van een tweede grote exodus. Daarna Jesaja 12, die sla ik over, want dat is een lied, het lied wat het volk van God gaat zingen tijdens, dat ex, tijdens die exodus, maar ik ben geen muzikant. Dus, maar u kunt wel Jesaja 12 lezen en vast als u muzikaal bent er een, een melodie bij schrijven. Want dat is het lied wat we gaan zingen, heel bijzonder. En dan komt Jesaja in, in hoofdstuk 13, de last over Babel. En hij heeft het gezien. Hij zag daar ergens een hele grote druk op Babel. Vraag 1, wie is Babel en wat is die last? En dan spreken we in de context van hoofdstuk 11, hoofdstuk 12 hoofdstuk 13, over de laatste dagen. We hebben het over de eindtijd. Hè? Als ik hier kom, dan spreek ik vaak over de eindtijd. Want we lezen verder dat... Jesaja 13 op een gegeven moment zegt... tot twee keer aan toe over de dag des Heren. Die komt. En die komt voordat Yeshua wederkomt. Maar hij spreekt over... Hij begint met de last van Babel. Nou, openbaring 17... Openbaring 18 staat, verlaat Babylon. Als je niet mee wilt delen aan de, uh, aan de ellende, aan de uh, oordelen die over Babel heen komt. Als je daar niet aan deel wilt hebben, verlaat Babylon. Dat is de oproep. Nou, Babylon of Babel wordt vaak vertaald als de poort der goden. Maar als je de korkendansen bijhaalt, het woordenboek, dan staat er verwarring. En de verwarring is veroorzaakt door vermenging. Het vermengen van iets. Dat is Babel. Dat is de oorsprong. Je zult zometeen zo meteen zien en meer duidelijkheid krijgen... Over die vermenging. Lees openbaringen 17 en vooral openbaringen 18. Dat gaat helemaal over Babel. Babylon. Sommigen denken het is de stad Babylon in Irak. Anderen zeggen het is het Vaticaan. Weer anderen zeggen het is Mekka. Maar Babylon is verspreid over de gehele wereld. En dan spreken we over de leer, het onderwijs van Babel. Waar het vandaan komt, uit de vermenging, uit de, uit de verwarring. Daar komt het vandaan. En zometeen wordt het een stuk duidelijker. Goed. Hef op en kale bergen benier omhoog. Verhef uw stem tegen hen, dat is het volk van God. Wenk met de hand, zodat zij binnentrekken. Het gaat hier om het volk van God, die de poorten van de edelen, dat zijn de rechtvaardigen, binnengaan. Ik heb opdracht gegeven aan mijn geheiligden. Ook heb ik mijn helden opgeroepen om mijn toren uit te voeren. De helden, dat zijn de engelen. Hè? Die voeren de toren van God uit. Ik denk maar openbaring 20, er zijn zeven engelen die blazen op de bezuin. Er zijn zeven engelen die de schalen hebben van de Heer, die de toren uitgoden. De helden hier in het verhaal, dat zijn de engelen. En er, zijn veel, er zijn groepen zoals de Sadduceërs, die geloven niet in engelen. Die geloven ook niet in de opstanding. Maar ze zijn er wel degelijk. Zij die uitgelaten zijn over mijn majesteit, hoor rumoer op de bergen als van een volk. Het verbondsvolk. Hoor gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken. Dat zijn de goddelozen. De heer van de legermachten monstert de krijgsmacht. Dat zijn de engelen. Dus er zijn drie groepen. Je hebt het volk van God. Je hebt de goddelozen en er zijn de engelen in de eindtijd die een belangrijke rol gaan spelen. Zij komen eraan uit een ver land van het einde van de hemel. De heren en, in, en de instrument van zijn gramschap om heel het land ter gronde te richten. Dat is, hier gaat het over de dag des heren in de context van hoofdstuk 11 en 12. Weklaag, want de dag van de Here is nabij. Als een verwoesting van een almachtige komt hij. En dan spring ik even verder naar vers 9. Zie de dag van de Here komt. met dogenloos met verbolgenheid en brandende toren. Ik heb dat al eens vaker gezegd. En dan ga ik naar vers 10. Ja de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden... Dat zijn de twaalf tekenen in de dierenriem. Zullen hun, lucht, hun licht niet laten schijnen. Dus we, willen, we zullen niet weten hoe laat het is. Of wij zullen dat wel weten, maar anderen zullen het niet weten. De zon zal verduizend worden, daar heb je het. De zon zal verduizend worden wanneer zij opkomt. En in de grondtekst staat, in zijn gang, in zijn Beweging in zijn opkomst van het oosten naar het westen. Dan zal de zon verduisterd worden. Niet alleen bij zijn opkomst. Parallelteksten Ezekiel 32, vers 7, Joel 2, vers 31, Matthäus 24, 29. Dat zijn de parallelteksten. En er is ook een waarschuwing, Deuteronomium. Want wij aanbidden niet de zon. Niet de maan en niet de sterren. Laat dat duidelijk zijn. Wij aanbidden Yahweh, onze God. Maar, we maar Yahweh heeft deze sterren, deze zon, wel gegeven om ons iets duidelijk te maken. Aanwijzingen. Tekenen in de, aan de hemel. Ja? Zo... So, om te wandelen in het licht als er duisternis is, dat is wel mogelijk. Alleen de vraag is, hoe wandelen we in het licht als er duisternis is? En in deze tijd, de last van Babel zal alleen maar toenemen. Babylon... ...zal groter en groter worden... ...en de ellende op de wereld... ...zal groter en groter worden... ...alsof het licht... ...door Babylon... ...verduisterd wordt. Zodat het licht... ...niet meer door kan komen. En Babylon... ...en we weten, openbaringen 18 zegt... ...op een moment... ...wanneer de engel komt... ...wanneer zijn gerechtigheid... ...de aarde zal bedekken... ...die zal zeggen... Babylon is gevallen. Halleluja. Want op dat moment, daar gaan we naartoe. Maar we moeten ervoor zorgen dat we niet in aanraking komen met Babel. Dat is de enige manier om in het licht te wandelen. Nou. Moet ik het zo doen? <lacht> ja. Ben je, ben, je, snel ben je dichter bij de computer staan. Thessalonians 5 vers 2. Een bekende tekst. Heb ik ook regelmatig al hier uh, gegeven. Want u weet zelf heel goed. Dat, u de, dag, dat de dag des heren komt. Hè, de dag die voor eerder komt dan Yeshua zelf. De dag des heren komt als een dief in de nacht. Vers 4. Maar u broeders. En zusters, u bent niet in de duisternis. Vers 5, u bent allen kinderen van het licht. Wie zijn de kinderen van het licht? Twee. De rest is van de duisternis. <lacht> <lacht> nou, nog een aantal... Wij zijn de kinderen van het licht. Maar wat betekent dat nou, kinderen van het licht? Wandelen wij overdag of wandelen wij lekker in de zon? Dan gaan er zometeen een paar naar Israël, die wandelen langs de oever van Galilea, lekker in het zonnetje. Heerlijk. Is dat wandelen in het licht? Nee, niet echt. Terwijl de zon er wel mee te maken heeft. Maar... Hoe belangrijk is het om in het licht te wandelen, wandelen in de tijd dat Babylon zometeen, en het is, het is al gaande, ik ben ervan overtuigd, dat Babylon sterk opkomt. Dat de mensen een keuze maken voor Babylon. Er zijn meer mensen die vandaag de dag een keuze maken voor Babylon dan voor de Heer. Wereldwijd. Babylon Begint te groeien. Op een bepaalde hoogte. En dan zal. Ja, wij zeggen. En nu is het genoeg. Dan zal Babylon vallen. Wij zijn niet van de nacht. En ook niet van de duisternis. En dan zegt vers 8. Maar laten wij. Die van de dag zijn. Nuchteren. <laughs> nuchteren. Zijn. Wat is dat, nuchter? Ja, oké, okay, waakzaam. Yeshua zegt, als je het koninkrijk van God binnen wil gaan, moet je worden als een kind. Worden als een kind is heel nuchter. Voor een kind is het zwart of wit. Je kan een kind niet iets wijs maken, want het heeft hij zo door. Alleen de volwassenen. Het is een beetje moeilijk voor de volwassenen om nuchter te zijn. Maar kinderen zijn nuchter. En daarom zei Yeshua. Word nu eens een keer als een kind. Zet die bril nou eens een keer af. De bril van de christelijke bril. Zet die nou eens af. Maar zet ook die bril van het juda judaïsme nou eens een keer af. En ga nou eens zelf nadenken en begrijpen als een kind. Want als kom je het koninkrijk van God niet binnen. Zo simpel. Dus, er is heel veel onderwijs en ik wil niet zeggen dat mijn onderwijs perfect is, maar word nou eens als een kind. En dat gaan we vandaag doen. Ik heb een... Uh, een preek samengesteld voor kinderen. Dit is een kinderpreek. Ja? Om het begrijpelijk te maken. En dan gaan we terug. Waar vonden wij het licht? Het allereerste licht. In Genesis. Dus wij moeten, als wij willen wandelen in het licht, moeten we teruggaan naar Genesis. Vers 1. Want daar ontstond het eerste licht. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis was over de watervloed. Duisternis was rondom de watervloed. Dit is de aarde. Rondom de, wa de aarde was alleen maar water. En er was alleen maar duisternis. Dus er was een aarde, er was water en er was duisternis. En de Geest van God zweefde boven de wateren, getekend als een duif zweefde boven de wateren. Ja. En God zei: laat er licht zijn. En er was licht. God zei: laat er licht zijn. En er was licht. Dit is, de, is het fundament van de hele Bijbel. Dit is, ik zou bijna willen zeggen, de hoeksteen van de Bijbel. Er zij licht. Dat zijn de eerste woorden van Yahweh die opgeschreven staan. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder dit is geen ding dat geworden is. In het begin was leven. En het leven was het licht der mensen. En er was duisternis. Maar de duisternis heeft het niet kunnen grijpen. Een andere Bijbel zeggen, de duisternis heeft het niet begrepen. Twee verschillende vertalingen. Maar er is een duidelijk verschil tussen licht en duisternis. Zo, waar wandelen wij? In het licht, niet in de duisternis. Ja, En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Een dikke rode streep tussen licht en duisternis. Dit zijn de eerste woorden van Yahweh. En God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag. En hij noemde de duisternis nacht. En daarom staat er in 1 Thessalonians 5, wij zijn kinderen van het licht, kinderen van de dag en niet van de nacht. Ja? Zo. So, de eerste woorden van Yahweh, hij zei licht en hij maakte scheiding. Sommigen zeggen, oh, God is wat vergeten. Voordat hij zei, er is licht, was er eerst een avond geweest en was er een ochtend geweest. Heeft God dat gezegd? Nee. Dit is de eerste dag. Als je doortelt, kom je op dag 7 in de Sabbat. Dit is wat er op de eerste dag gebeurde. En de volgende tekst, er staat wat ongelukkig vertaald. Ik heb daar ooit over gesproken. En er staat er in mijn Bijbel, toen was het avond geweest. Toen was het ochtend geweest. De eerste dag. En het lijkt net alsof er voor de eerste dag een avond is... En een ochtend. Maar het is niet wat God zei. Er was complete duisternis en water over de aarde. En God zei, er is licht op de eerste dag. Er was helemaal geen avond. Never, nooit. Is er nooit geweest. En er was ook geen ochtend. Misschien wel, omdat na de duisternis het licht kwam. Maar is er nooit een avond geweest. Heel moeilijke vertaalde tekst. En ik heb ooit gezegd, de, de grondtekst, daar heb ik ook een keer in het preking over, daar staat Hava. En Hava betekent, dan komt er een avond en een ochtend. Dat staat er in de grondtekst. Dus na de eerste dag komt er een avond en een ochtend. Dat is de letterlijke vertaling. Maar omdat het zo ongelukkig vertaald is... En ik heb ontdekt, alle teksten in de Bijbel die zo ongelukkig vertaald is... ...wordt gebruikt door Babylon om een speciale Babylonische leer te verkondigen. Heb ik U hoeft het niet mee eens te zijn, maar ik zeg in het begin, onderzoek het. onderzoek. Waarom? Omdat Babylon nu aan het groeien is en wij behoren te wandelen in het licht... En niet in de duisternis. Als u in de duisternis wandelt, gaat u over het rode. Dat is een andere betekenis, over de rode gaan. Maar in principe is daar een scheiding. U gaat over de rode. En waar komt nou Babylon vandaan? Goed, wat is de... The... Dit is de, de, de basis van het evangelie. Dit is de bron, de, de hoeksteen, de fundament van de Bijbel. Wie weet wat de eerste gebod is of eerste verbod in de Bijbel? De? Heb je naast je ook Ja. Maar eerder in Genesis. Niet Ja. Eerste gebod van alle bomen. Mocht gij eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Dit is de kennis van goed en dit is de kennis van kwaad. Wat doet Babylon? Babylon betekent vermenging die vermengt duisternis met licht. Babylon vermengt nacht met dag. En daarom is het zo moeilijk om te onderscheiden van, wat is nou puur licht? Yeshua zegt, ik ben het licht dat van de hemel is nedergedaald. Ik ben het brood dat van, de... moet ik even wat anders zeggen. We hebben net de feesten gevierd. Ja? Pesach, ongestuurde bronnen. heb je het gevierd? Amen, Amen. halleluja. Van van matzes alleen kunt gij niet leven, maar van alle woord die uit de mond gods gaat. Zo, so, eten van de boom des levens is eten van het woord van God. Yeshua, daarom waren de, de, de Farizeeën en de die waren boos op hem, want hij zei... Dat hij het brood was dat uit de hemel is nedergedaald. Dat hij zijn lichaam gaf en zei, eet dit, want dan zult gij leven. Dus wat het feest van de ongezuurde broden betekent. Ja, we eten matjes, maar wij eten de woorden van Yeshua. Als u omdat u de brodenfeest gevierd heeft, dan heeft u de evangeliën opnieuw gelezen. En met name Johannes' evangelie. En, u heeft, en als u een red edition heeft van de King James, dan leest u de rode woorden. De uitspraken van Yeshua. Dat is wat u eet. Tijdens, het, tijdens een week lang eet u de woorden van Yeshua. En die zijn leven en geest. Geest en leven. En we symboliseren dat door matzes te eten. Maar de woorden die gesproken zijn door Yeshua zijn geest en leven. Dat is wat u eet tijdens het feest van de ongestuurde broden. Zo, so, Babylon, die brengt verwarring en die mengt duisternis met licht. En dat is moeilijk te onderscheiden. Dat is eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Waar is die boom? Is die weg met het hof? Is die verleden tijd? Nee, die boom, die, sta, die boom is er altijd. Die is daar. Als de boom des levens daar is, is ook de boom van kennis van goed en kwaad. En in deze tijd, als u zegt ik ben een kind van het licht, dan moet ik scheiding maken en dan moet ik stoppen om te luisteren naar... Wat duisternis is en alleen richten op hetgeen wat licht is. Het probleem is alleen dat licht gemengd wordt met duisternis. En dat is de boom dus van goed, kennis van goed en van kwaad. En waar u dat kan zien, er zijn heel veel logo's die dat weergeven. Als je twee sterren hebben, heeft, dan ziet u een vierkante kruis. Dat betekent... Goed en kwaad. U ziet, u ziet een, een, een ovaal met twee waterdruppels. Yin-yang noemen ze dat. Goed en kwaad. U ziet twee vierhoeken door elkaar vermengd. Goed en kwaad. U ziet twee cirkels door elkaar heen. Dat is de kennis van goed en kwaad. Ja, ook twee driehoeken. Twee driehoeken over elkaar heen. Dus de betekenis van Babylon is goed en kwaad. Sorry dat ik het moet zeggen, maar onderzoek het maar. Als u zich bezighoudt met de boom van kennis van goed en kwaad, wandelt u niet in het licht. En Yeshua zegt in openbaring 3, openbaring in de laatste gemeente, de, de, de, de tijdlijn van de gemeentes, de laatste gemeente is geloof ik, Laodicea. Als je... Je bent niet warm. Je bent niet koud. Je bent lauw. En als je lauw bent... Spuur ik je uit. Dat is wat Yeshua gezegd heeft. Zo, so, in deze tijd, op dit moment... Als wij denken in de eindtijd te leven... Dan is het enorm van belang... Dat we in het licht wandelen. En alles... Alles wat eventueel uit Babylon komt, niet alleen uit de duisternis, maar Babylon is ook licht. Dus licht en duisternis moeten we aan de kant zetten. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. Nou, er was water rondom de aarde... En tussen, de water, tussen dit water en dit water maakt God scheiding. Zo, so, in het uiterste van het heelal, helemaal aan het eind. En daar zijn de geleerden, de wetenschappers en inclusief NASA, is hier nog niet geweest. Die zijn misschien hier geweest. Het verste is uh, Mars geloof ik. Maar daar zijn ze nog niet geweest, daar en zeker niet daar. Maar God maakt scheiding tussen water en water. En het uiterste van het heelal is water. Dat zegt de Bijbel. Dus u weet hoe nu het heelal eruit ziet. Zo simpel is dat. Als u gelooft als een kind. Ja, als u wilt geloven als een kind. Zo simpel is dat. En hij noemt... Het uitspansel noemt hij, dit gewelf noemt hij, wat? De hemel. Zo, waar is God? Waar is Yahweh? Hier. In het gewelf. Daar is de hemel. Daar is de Heer. Mooi. Heel simpel. Ik, had, ik heb het niet zelf bedacht, maar staat er. En God zei, laat er een gewelf zijn. In het midden van de water en laat een scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water en onder het gewelf, dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. Dat is de buitenste. En God noemde het gewelf hemel, vers 8. Toen was het avond geweest en ochtend geweest, de tweede dag. Dit is de tweede dag. Dus voor deze tweede dag. Of eigenlijk na deze tweede dag komt er weer een avond en een ochtend. Hava, avond en ochtend. Later een avond zijn en later een ochtend. Dit is wat er gebeurde op de tweede dag. De hemel werd geschapen. Dus de aarde was er eerder dan de hemel. Apart, hè? Ja. Ja, God was over de wateren, over de aarde en toen kwam pas de hemel. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. Zo, de volgende stap is dat het water dat rondom de aarde is, werd samengevloeid en er ontstond zeeën en er, stond, er ontstond land. En dat land noemde hij aarde en de zeeën, ja, dat, is het, dat is het overige water. En zo ontstonden er hele diepe, diepe oceanen. Het water vloeide samen en het was heel diep. En zo ontstond er land. Laat er water onder de hemel zijn... In één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide noemde, water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen. Zaad dragen, gewas, vruchtbomen. Ieder naar hun soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht Groen voort, zaad dragend gewas naar zijn soort en bovendien de vrucht dragend waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Dat gebeurde op de derde dag. Zo op de derde dag was er een aarde, er waren zeeën, er was land en er was groen. Bomen, struiken, bloemen, etc. Ieder naar haar soort. Vruchtdragende. Toen, daarna was het weer avond en ochtend en de Bijbel zegt de derde dag, maar dat kwam dus na de derde dag en we gaan nu naar de vierde dag. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf. Goed opletten. Laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht. Oh. Om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. Scheiding te maken tussen dag en nacht. Zo, er is een licht voor de dag... Vers 14. Omscheiding te maken tussen dag en nacht. En laten deze lichten zijn tot aanduiding. Aanduiding van vaste tijden. Tot aanduiding. Aanduiding. het brede woord is ot. En vaste tijden is moedim. En zij, de kinderen die in het licht wandelen. Volgens 1 Thessalonians 5. Die weten heel goed. Wat de tijden zijn, zegt Paulus. Zo, het is ontzettend van belang waar u wandelt. In het licht of in de duisternis. En van dagen en jaren. En laten zij tot licht zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte, hoeveel lichten? Twee. Bent u nog steeds een kind? Kunt u tellen tot twee, 1, twee. Zo, God maakte twee lichten. Om onderscheid te maken tussen dag en nacht. Licht en duisternis. Want ik lees namelijk in sommige bijbels dat ze drie lichten vermelden. Ja. Ik weet, volgens mij de NBG. Weet jij dat wel? Ja. Want er staat, die noemen namelijk de zon, de sterren en de maan. In sommige bijbels. Maar in mijn bijbel, ik, ik lees uit de herziende statenvertaling, twee lichten. En er wordt genoemd het grote licht voor overdag. Dat is de zon. En die andere grote licht... En dan staat de sterren voor in de nacht. En zij bepalen de dag. De dagen. De, zij bepalen de dag en de nacht. De dagen en de jaren. Ja, twee lichten. Nou, het woordje groot. Komt uit een Hebreeuwse. Vertaling, um, en dat betekent hetzelfde, die wordt ook gebruikt voor een groot volk. Hetzelfde woordje. Een groot volk. Wat is een groot volk? Bestaat uit een heleboel kleine mensjes. Als je een heleboel mensjes bij elkaar zet, krijg je een groot volk. En hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt, kunt u lezen in, in, in de volgende hoofdstukken van Genesis, of een groot leger. Dat is hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt voor een groot licht. Er zijn een heleboel kleine lichtjes, maar tezamen is dat een groot licht. En daar staat er de sterren, maar ook weer ongelukkig vertaald. Alsof er net staat, en ook de sterren, maar dat staat niet in de grondtekst. Er zaten gewoon twee grote lichten. En als u als een kind kunt tellen tot twee, telt u er niet drie. En het kan nooit een maan zijn. Het kan niet. Onmogelijk. Want de maan draait om de aarde en 50% is hij s'nachts te zien... En de andere 50% is hij overdag te zien. Let u wel eens op de maan. U ziet 50% ziet u hem s'nachts. En de andere 50% ziet u hem gewoon overdag als de zon schijnt. Waar of niet? Zo so, hij kan nooit de dag en de nacht bepalen. Dat is onmogelijk. Als, zowel hij, als hij overdag schijnt en s'nachts, kan hij niet de dag en de nacht bepalen. Dat is onmogelijk. Hij kan nooit de dagen en het jaar bepalen. Dat is eigenlijk een andere preek, maar ik zeg het toch even. De Babylonische kalender... ...telt twaalf maanden en soms, soms... ...om de drie jaar, soms vier jaar, dertien maanden. Zo bijbels? De Bijbel, als je koningen leest en kronieken... ...staat er dat het jaar twaalf maanden heeft... En volgens Jesaja, de sterrenbeelden, zijn twaalf sterrenbeelden. Zo, so, de Babylonische kalender is niet door God gegeven. Amen. Waarom? Hij vermengt duisternis met licht. De maan is geen Bijbelse kalender. De, de zon is een, maan, is een Bijbelse kalender. En de sterren. De zon komt twee keer en de eerste was 20 maart. 21 maart. Het was de lente-equinox en daar geeft de zon exact... En bij de opstanding verwijst Yeshua tussendoor, gaat er niet 12 uur in een dag? Dat is een hint. Als de zon exact 12 uur van het oosten naar het westen gaat... Ik, ik wilde dan een foto maken. Op 21 maart stond ik klaar met mijn zonne, zonnewijzer om dat op te meten. En foto's van te maken, maar het was, was bewolkt die dag. Maar ze meten exact 12 uur in een dag. Als, als je dat meet, dan heb je de Equinox te pakken. Dan heb je de eerste ABIP te pakken. En er is ook een eerste Etenim. De eerste etenim is op de herfstequinox, wanneer het twaalf uur in een dag gaat, wanneer de bezuindag is. En de bezuindag, de Bijbelse equinox, de zon die bepaalt de jaren en de dagen, die valt dit jaar op 23 september. En de Babylonische kalender, welke dag zegt die dat het 23 september is? Yom Kippur. En 1 Tishri valt op 13 september. Zo, so, ze zijn 10 dagen te vroeg. Dat klopt ook wel, want de maan gaat 29 en een halve dag rondom de aarde. En die telt ongeveer 200 dagen. Wat zal het zijn? 555, 500, 256 dagen in een jaar. Zo, de maan kan nooit een jaar bepalen. Dat kan alleen de zon en de sterren. De zon komt elke maand, nieuwe maand, op in een andere sterrenbeeld. Er zijn twaalf sterrenbeelden. En zo wordt de zon... De aarde gaat om de zon in 365 dagen. Zo, dat is een jaar. 365 dagen. En de maan komt daar niet aan toe. Die mist 10 dagen. Elk jaar. En, wat, en Hillel de tweede, die heeft gezegd... Oké, okay, we missen elke keer 10 dagen. De volgende jaar weer 10 dagen. Maar die heeft een wet toegevoegd. En die zegt... De eerste... Nissan... ...moet na de equinox komen. En als dat niet zo is... ...dan voegen wij een dertiende maand toe. Dat is de regel van... ...Helil 2. Maar dat is niet bijbels... ...een maand toevoegen. Je raakt helemaal in de war. Wat is Babylon ook alweer? Verwarring. Vermenging, verwarring. Je ontstaat verwarring. Maar dat doe je bij de zon toch ook al te doen? Nee. Never. Dat komt omdat wij gefocust zijn op de Gregoriaanse kalender. Maar wij moeten ons focussen op de Bijbelse kalender. Eén Abib is niet hetzelfde als één Nisan. Is ook niet hetzelfde als 21 maart. Eén Abib is één Abib. Eén Abib is de Bijbelse eerste dag van het jaar. En de Gregoriaanse kalender, daar refereren wij naartoe, maar die is niet bepalend. Eén Abib is voor ons bepalend. En dat die dan op 21 maart valt, of soms op 20 maart, dat ligt aan de Gregoriaanse kalender. Dat ligt niet aan de kalender van Yahweh. Eén Abib is de eerste. En op de veertiende van de Abib hebben wij Pesach. Yeshua zei... Tegen de, zijn discipelen. Ga naar de man. Dat is de goede man. Niet de fariseeërs. Want pas op voor het zuurdezen van de fariseeërs en de sadduceeërs. Hij zei ook. Ja, jullie kunnen wel mooi weer praten. Morgen is mooi weer. Maar jullie weten niet de tijden. Dat zegt Yeshua tegen de fariseeërs en de sadduceeërs. Ze wisten niet de tijden. Zo wat gebeurde er? Yeshua... Vier de Pesach. Ik heb vurig begeerd dit Pesach met u te vieren. Zo, so Yeshua doet wat de vader zegt. En als de vader zegt in, Le in, in, in uh, Leviticus 23, op de veertiende zult gij bezigen. Yeshua doet wat de vader zegt. Geen punt. Wij behoren dat ook te doen als wij volgelingen zijn van Yeshua. En ja, wij onze vader... Maar de fariseeërs, die waren een dag te laat. Dus die vierde Pesach de volgende dag toen hij stierf. Dat is wat je leest in de Evangelie. Dus was er was toen nog sprake van verwarring? Dat is verwarring, natuurlijk ja, is dat verwarring. Ja, Wij moeten Yeshua toch volgen? Zijn woorden, zijn geest en leven... Hij is het brood wat is nedergedaald. Hij is het licht der wereld. Wij eten van de boom van, van leven. Boom des levens. De woorden van Yeshua, die moeten wij eten. Willen wij in het licht wandelen. En niet de woorden van verwarring. Niet de woorden uit Babylon. Iedereen weet dat de huidige judaïsme een Babylonische kalender heeft. Alle maanden zijn Babylonisch. 1 Abib is niet hetzelfde als 1 nisan. 1 Etenim de besuinddag, is niet hetzelfde als 1 tisri. 1 tisri is altijd 10 dagen te vroeg. Dit jaar. Volgend jaar is hij 20 dagen te vroeg. Het jaar erop is hij 30 dagen te vroeg. En als ze dan voor de eerste, voor de, voor de eerste equinox is, dan voegen ze er een maand toe. Dat is het systeem. Maar het is niet de vaste tijden van Yahweh. Moedim is vast. Er is geen verandering bij Yahweh. Er is, geen, er is geen wanorde. Er is geen verwarring. Er is geen vermenging. Het woord van Yahweh is het woord van Yahweh. Amen. Halleluja. Er is geen verandering. En... In deze dagen, aan het einde van deze tijd, wandelen wij in het licht en wij behoren alles wat duisternis is. Alles wat uit Babylon komt, wat er maar ook. Het is overal vermengd, lees openbaringen 18, het is vermengd in goud, in zilver, in edelstenen, in, in mensen, in zielen. Een hele rij waar Babylon is vermengd. Ja, goud, hoe vermengd? Door middel van kruisjes en beeldjes. En hij zult geen beelden en kruisen. En dat staat in de Bijbel, doe de kruisjes, doe de sterren uit uw midden weg. Ja, goud is goed, zilver is wel goed, maar de vermenging... Waardoor, waarmee het gebruikt wordt om Babylon te verheerlijken. Dat is niet goed. Dat moeten we uit ons midden wegdoen En wij moeten Babylon verlaten. Dat is de oproep wat ik denk wat die zon betekent. En de laatste, en, in, en dit jaar in combinatie met vier manen. Nou, dat is vrij uniek. En de laatste is 28 september. En er staat er een tekst in de Bijbel. Na dat de zon verduizend is. Na dat de maan rood is. Komt de dag te zeren. Daarna. zoals als de laatste vierde rode maan. 28 september is. Dan. En je volgt de Babylonische kalender. Want. Yom Kippur valt op de Babylonische kalender op 23 september, dat is voor de 28ste, dan zit je ernaast. Maar als je de, de herfst equinox volgt en de herfst is op 23 september, dat is de eerste dag van etenim, de Bijbelse kalender, dan is Yom Kippur op, tien dagen daarna. Ergens op 3, 4 oktober. En 3, 4 oktober... Jom Kippur, u weet wat Jom Kippur is, hè? Het is verzoening. Dat is de ene kant. Maar er is ook een oordeel. Het heeft twee, twee kanten. Daarom moeten we Jom Kippur twee dagen vieren. De dag ervoor. En daar staat dus de avond ervoor en de avond in twee dagen. En die valt na... 4 oktober, 3 oktober is na de Rode Maan. De laatste Rode Maan van de serie van vier. Zo, het zou heel goed kunnen... dat de combinatie van de zonverduistering op 20 maart... in combinatie met de vier Rode Manen dit jaar... wel eens de aanwijzing kunnen zijn voor het begin van de dag des Ik weet het niet, de tijd zal het leren... U moet er alleen voor zorgen dat u Babylon verlaat. En Elohim zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf, de vers 14 nog een keer, om scheiding te maken tussen dag en nacht. Dat zegt hij niet voor niets, want ook in uw leven moet u scheiding maken tussen dag en nacht. Tussen licht en duisternis. En niet van twee, walletjes eten zeggen ze dat, niet van twee leerstellingen. De, de leerstelling van de farisees is suurdezem. En suurdezem betekent onderwijs. Het suurdezem van de farisees en de Sadducee is nog steeds hetzelfde. Ze gebruiken nog steeds dezelfde kleur. Ze zitten er nog steeds een dag ernaast. Ja, uh, ik hoop dat ze wakker worden. Er is nog heel weinig tijd. En ik wou dat ik ook naar Israël kon. Ik heb een bidden voor om alleen maar mijn broeders daar van Yeshua te vertellen. En natuurlijk is dat onze oudste broer. Natuurlijk hebben wij onze oudste broer Judah lief. En ze hebben, we hebben heel veel geleerd van onze oudste broer. Maar dat wil niet zeggen dat zij altijd gelijk hebben. Want soms heeft onze jongste zusje gelijk. Zij die aan de voeten was van Jezus en, en de voeten was en afdroogde met, met haar haren. Soms heeft zij gelijk. Want als wij het evangelie verkondigen, verkondigen wij ook haar daad. Dat zegt Yeshua. Zo. Wij houden van onze oudste broer Judah, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd gelijk hebben. We mogen, niet mogen niet oordelen. Nee, dat oordeel laat van de Heer. Maar wij volgen het woord van Yeshua. Ja, maar we gaan elkaar niet verzoeken. We proberen elkaar te bemoedigen en te helpen. Kom! Jesaja zei toch, kom en neem mee, en hij woof met zijn hand, kom, kom, wij moeten gerechtigheid volgen. Het licht dat God schiep is het licht van gerechtigheid. Daarom zeggen wij ook wel eens: de zon der gerechtigheid. Het licht is gerechtigheid, dat is de glorie, dat is de heerlijkheid, dat is de zalving, dat is de kracht van God. Daarin wandelen wij. En misschien is dat ook wel de wolk van God. Dat is het licht. Het gerecht, dat is de basis, het fundament van de Bijbel is gerechtigheid. Wij wandelen in gerechtigheid. Dat is het licht. En de boom van kennis van goed en kwaad wil daar verwarring in brengen. Door te mengen met duisternis. Zo, so, God scheide het dag en de nacht en laten zij tot aanduiding zijn, tot vaste tijden van dagen en van jaren. Tussen de eerste equinox en de tweede equinox, de herfst, zit exact twee, nee, 156 dagen. Dat is exact 12, nee, sorry, 6 maanden van 31 dagen. En dan van de herfst-equinox weer naar de voorjaarsequinox, is exact 159 dagen. Nee, zeg het verkeerd. 149 dagen. En dat is exact vijf maanden van 30 dagen en 1 van 29. Nou, dit, gaat aan, dit komt uit een andere preek. Het gaat over de Bijbelse kalender. Maar de tijden van Javé staan vast. Hou dat vast. Lekker. <lacht> Die zijn vast. Er daar, daar, daar is niks uit te krijgen. Er, er is geen verwarring. Iedereen weet wanneer de dag des Heren komt. Als je in het licht wandelt. Zo, so, je moet in het licht wandelen, wil je weten wanneer de dag des Heren komt, volgens 1 Thessalonians 5. Dat zegt Paulus. Maar de maan kan dat never nooit bepalen. Never. Is onmogelijk. Dat komt uit Babylon. Is vermengd in onze leer. En de zuurdeesm van de Fariseeërs en de Sadduceeën Heeft ingang gevonden in de gemeente. Tot op de dag van vandaag. En dat gaat alleen maar groeien. Maar wij zijn kinderen van het licht. Laten zij tot licht te zijn aan het hemelgewelf. Om licht te geven op de aarde. En het was. Hoe geeft. Onder, natuurlijk, de zon geeft zijn heerlijkheid, zijn, zijn stralen, zijn gerechtigheid op de aarde. Hoe doet hij dat nog meer? Door de maan. En nu komt de maan aan boord. Herinner je, je de droom van Jozef? Eerst de aarde die is bogen. Maar toen boog de zon, de maan en de sterren voor Jozef. En Jacob werd een beetje boos. Vaak. Wat? Moeten wij ook voor jou buigen? Dus Jacob was het beeld van de zon. De zon is het beeld van de man. En zelfs volgens psalm 19 is de zon het beeld van de bruidegom. psalm 19. Maar wie is die maan dan? Dat is de vrouw van Jacob. Dat is Dat is Rachel. Zo, wie is de vrouw? De vrouw is het beeld van de gemeente. Zo, als de maan verlicht wordt, wordt de gemeente verlicht. En het begint totdat het volle maan is. En we blazen op de bezuin bij nieuwe maan en bij volle maan. Zodra het licht wordt, wordt de gemeente verlicht. En wij kunnen het licht dat van de zon afkomt, dus in. Geestelijk gezien van Yeshua kunnen we doorgeven aan de aarde. Mooi, hè? En als de maan vol is, geven we in zijn volheid het licht door aan de aarde. Maar de gemeente gaat over heuvels en dalen. Heuvels en zo, Op de heuvel is licht. In de dalen is de maan duisternis. Moeilijk, maar er is het draait door. En daarom is het zo moeilijk in de gemeente. Dat de gemeente is niet altijd vrolijk, er is soms ook verdriet in de gemeente. Soms ook is het huilen. Soms is het, gaat het moeilijk met de gemeente, zijn er scheuringen. En soms is het heel mooi in de gemeente. Dan is het een, een plek om daarbij te zijn. Want het licht is daar. Yahweh is in de gemeente. Maar twee of drie is bij elkaar ben ik in het midden. Het licht. De gerechtigheid is daar, de zalving, de glorie, de heerlijkheid, de kracht van Yahweh is in de gemeente. Dat betekent het lichtgevende maan. Lees de Bijbelteksten maar in context. Niet alleen de teksten, in context. Lees het in de context, dan kom je eruit. Oké, okay. Genesis 1 vers 16. En Elo Elohim maakt het. Twee grote lichten, het grote licht, de zon, om de dag te beheersen en het kleine licht te beheersen, de sterren. Het woordje en ook is toegevoegd, staat niet in de grondtekst. Ja, dit is uh, onbijbels. Dat is Babylon, heeft toegevoegd, toegevoegd is ook een manier van het duisternis mengen met het licht. Vers 18, om de dag en de nacht te beheersen, om onderscheid te maken tussen licht en duisternis. En nu komt het erop aan, om de gemeente in de eindtijd, het licht zal zijn of duisternis. En heel veel gemeentes, ik kan mij niet wijsmaken dat alle gemeentes licht is, er zijn ook gemeentes die in duisternis wandelen, helaas. En God zag dat het goed was. Kom! Kom, laten wij wandelen in het licht van Yahweh. Amen.